Uur. Het hele land, Joerisch, dus Friesland en, en Brabant en, en Limburg en overal... en een paar uit België Flint, en die mensen ken de ik... maar die, die heb ik op Facebook, hè? He? Facebook heb ik die dan. Dus die willen mij volgen, waarom weet ik weet het? het maar maar. Maar. Die Flint scoorde met de Prodigy een aantal spraakmakende hits... als Firestarter en Smack My Bitch Up. De groep toerde nog geregeld. In december speelde de Prodigy in de Ziggo Dome... en ze zouden komende zomer ook optreden op Lowlands. Prodigy-zanger Keith Flint was 49 jaar... Er heerst onvrede over het vergoeden van de opruimkosten van containers en spullen op de Waddeneilanden. Begin dit jaar verloor een schip ruim 300 containers en spoelde er veel troep aan op de Wadden. De rederij van het schip zei bereid te zijn alle opruimkosten te betalen, maar een eerste declaratie van de gemeente Ameland van 36.000 euro is afgewezen. Rijkswaterstaat zegt dat er eind deze maand een schadeloket komt dat zich bezighoudt met vergoedingen.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 Het weer, bewolking en in het oosten nog buien. Vooral in het noorden nog veel wind. Er is ook wat zon en het wordt ongeveer 9 graden. Morgenochtend trekken de meeste buien weg en klaart het vaker op. Het blijft stevig waaien en het wordt maximaal rond de 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Luncht. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. ZFM. ZFM. Ja, welkom terug naar, de nieuw, naar, naar het nieuws van uh, 1 uur. Uh, dames en heren, erge RTL late night. stopt ermee. Ja. Wat ja. moet ik nou nog doen tussen. Vorst ik ga wat jammer. Lekker, ga je naar ja. de ambulances uh, UK kijken? Of, ja, ja. Ja, ja, ja, dat kan ook nog. Of de politie ja. op je hielen. Ja. Welkom ja. terug trouwens bij uh, <laughs> Zandvoort op deze zaterdag. Oh, uh, zaterdag? Op deze Doe maandag. <laughs> de vierde maand. Ik word uh, gek. Je bent van. het hele weekend kwijt. Ja, ben het hele weekend kwijt. <laughs> nou, kom op met je cabaret. Ja, we gaan, uh, we, gaan, uh, we gaan luisteren naar uh, Henny van Loon, want die had wat te vertellen over Facebook vrienden. Okay. Ik denk, is wel aardig. Er gaat tegenwoordig. Verlopen bijna alle contacten met de mensen om je heen. Alleen nog maar via Facebook. Ja. Dus gaan we eens kijken wat Henny van Loon daarover te zeggen nou, heeft. Nou, laat horen. Ja, als het goed is, is hij nu uh, aan het praten. Heel het land, dus Friesland en Brabant en Limburg overal. En een paar uit België. En die mensen, of tenminste ken ik, maar die, die heb ik op Facebook, hè. Facebook heb ik die dan. Dus die willen mij volgen, waarom weet ik niet. Maar die, die zie ik. Ik zie alles van hun. En het grappige is, van die mensen... Uh, als zij kinderen krijgen, dan zetten al die mensen... Dat moet je herkennen. Die zetten allemaal precies dezelfde foto's op Facebook. Dat is een soort serie. En die zet, ja, dit, nou ja, dit, dit ken je wel. Als ze dan, dan zijn ze zwanger. Dan is, ik heb ze al honderd keer gezien. Foto 1 is dan de foto van de vrouw, en profiel. Dat is Frans voor -profiel. <lacht> nou, en profiel. Nou, in ieder geval, die staat er dan zo op, van de zijkant, met een hele dikke buik. En de hoofd is er meestal af, toch? Dat staat er niet op, dat is omdat ze helemaal opgezwollen is of zo. Of dat ze helemaal zweet of zo. Ik weet niet hoe het werkt, maar ik heb, dat zie ik nooit... Die staat er dan op en dan staat er altijd hetzelfde onder ook bij iedereen. Zo van, nou, ik heb, euh, nou, ik heb een hele dikke buik. Of, oeh, een kindje bij de... <lacht> zo. Dat is foto 1. Daarna heb je foto 2. Foto 2, ga je ook herkennen, dat is de foto van de kinderkamer. En die is zo gemaakt vanuit zo'n hoek dat alles erop staat. Dus de commode en de gordijntjes en uh, alles wit. Weet je wel, ook vet stom, alles komt natuurlijk onder de stront en zo. Nou ja, en dan, maar dat is die foto, heb ik al 100, allemaal precies dezelfde kinderkamer, honderd keer gezien. Zo, en dan staat altijd onder, nou, we zijn er klaar voor. Of uh, nou, let de kleine maar komen, want de kinderkamer, komt <lacht> maar. Nog een hele discussie over die commode's, Van Oh, wat gaaf ik commode, zeg. Ja, die is vintage, die is tweedehands. We hebben gewoon weer geschuurd en wit geschilderd en andere knopjes erop. Zo goed als nu, vintage. <lacht> Leuk. Nou, dan wordt het kindje geboren. Wat is nu, heel slim tegenwoordig, heel goed. Je moet je baby zo snel mogelijk op internet zetten. Het moet zo snel mogelijk, hoe, erop. Dus wat krijg je dan? Dan krijg je dus... Dolblij zijn we met de geboorte van onze. En dan, ja, dan krijg je zo... En zo... Helemaal zo... Oh, wacht een paar dagen, weet je wel. Wat maakt het nou uit? Godverdamme. Ja, dan moet je eigenlijk een knopje hebben met vind ik, vind ik goor.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 Zij, ze lachten er niet eens bij. Even aan mijn moeder vragen: Dat is toch uit de tijd, meid? Je kunt het ook aan mij kwijnen. En ze keek me aan. Het was meteen gedaan vanaf toe Alles voor een zoen. Even aan mijn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 Tegenwoordig is het andersom. Dat is de de tijd, mij. Moeder iets wil, moet, zo, moet ze het eerst aan de dochter vragen. <lab> <inaudible> Dat is <andersom. laughs> Ja, toch? Ja. Bloem was dat. Joost Timp, zoon van Mies Bouwman. En Leentimp natuurlijk was de schrijver en de leider van dit bandje uit de jaren tachtig. Even aan mijn moeder vragen. En iedereen kon het meezingen. Wat een gezelligheid toch allemaal. He, vind je niet? Nou, dat zijn inderdaad van die nummers. Die verbinden, ja. ja je gaat verbinden, lekker met, ja. gezellig met z'n allen ja. meezitten galmen. Ja. ja. ja. Maar we hebben een gast. Ja, en uh, ja, uh, over verbinding gesproken zeg. Ja. Daar rollen we toch even mooi naartoe. Ja, precies. We hebben een gast inderdaad. Bij ons aan tafel is uh, Hendrik Koblijn, toch? Ja, dat van, klopt. Van uh, Stichting De Verbeelding. Of ja. zijn jullie geen stichting, ja toch? Nou, uh, we zijn uh, opgericht in ieder geval uh, door de gemeente Zandvoort zelf. Ja. Uh, die zag dat er uh, mensen aan de zijkant van de maatschappij bleven staan... en die toch uh, te betrekken bij... Uh, Zandvoort zelf uh, is er een reïntegratieproject opgezet... en dat heet de Verbeelding Zandvoort. En nou ja, daar willen wij graag uh, bekendmaken. De open dag waar iedereen kennis kan maken met de Verbeelding Zandvoort. Maar daar gaan we nu dus even een voorproefje van, uh, van hebben... Op, op, uh, in aanloop naar de open dag. Uh, hoe lang bestaan jullie al als uh, de verbeelding? Uh, ik denk toch zeker dat we al zo'n drie jaar nu uh, actief zijn. Drie jaar. En, en jullie zetten je dus in, zoals je zegt... mensen die een beetje aan de zijlijn zijn komen te staan... die eigenlijk een beetje... Mag ik dat dan zo omschrijven dat je buiten het sociale leven dreigt te gaan vallen? Of al bent gevallen of... Even buiten, of een beetje buiten de maatschappij bent komen te staan. Uh, Daar is, willen jullie een soort brug voor vormen naar activiteiten, of, of omschrijf ik het dan klopt, verkeerd? Dat klopt. Dat klopt. Het is heel breed. Het is in eerste instantie is het uh, uh, aandacht vragen uh, voor mensen die een lange afstand naar de arbeidsmarkt hebben. Oké. Okay. Uh, die zouden aansluiting moeten krijgen bij uh, werkgevers of instellingen om uh, actief te zijn. Uh, eventueel dus werk, betaald werk uh, te vinden. En ja. die helpen wij om aansluiting te vinden bij die arbeidsmarkt. Soms is daar een lange weg voor nodig. En dan kunnen ze bij ons activiteiten doen... Uh, om wat ritme op te bouwen, om ja. kennis op te doen... Ja. om uh, nou, dus wat vaardigheden te krijgen... Ja. om die aansluiting wat te maken met okay. de arbeidsmarkt. Okay. Dus dat, uh, dat doet de verbeelding ook. Daar zetten jullie je ook voor in. Ja. Dat is een van de facetten. Ja. En, en wat, wat zijn zowel nog meer de, de, de, de activiteiten die we bij jullie kunnen treffen? En waar we woensdag, of donderdag is het hè? Donderdag ja. 7 maart, waar de mensen dan uh, informatie over kunnen krijgen. Ja, nou uh, veel Sandvoortes die weten ons al te vinden. Want ja. we hebben bijvoorbeeld uh, in samenwerking ook met Pluspunt... hebben we een marktkraam voor de verbeelding. En die is ook in Noord... Waar producten uh, verkocht worden. die gemaakt zijn onder het label. Uh, de Bonte. En dat zijn uh, producten die bijvoorbeeld ook veel te maken hebben met Zandvoort. kunnen bijvoorbeeld: uh, nou, we maken de kaas van. de Watertoren van Zandvoort. Ja. Dus echt herkenbare producten. En die worden op die markt verkocht. Nou, en die worden ook gemaakt door onze deelnemers. Door de, door de deelnemers ook echt? Ja, die worden door onze deelnemers. Dus mensen gemaakt. die zich bij jullie melden, die, uh, die leren bij jullie om bepaalde dingen ook te maken. Ja. Handvaardigheid dus, zeg ja. maar ook. Ja. En, en dat verkopen jullie ten einde weer allerlei dingen te kunnen ondernemen. Klopt. Okay. Het zijn uh, vaardigheden, maar ook natuurlijk de arbeidsvaardigheden, uh, de algemene arbeidsvaardigheden, die dan om de hoek komen kijken en waar we ook ondersteuning in bieden. Okay. Verder zijn er bijvoorbeeld uh, 3D-producten. Uh, 3D, dat is een, een printer die uh, echt producten kan, kan printen. Sleutelhangers, lampen. En ook die zal die middag actief zijn... zodat mensen dat kunnen zien, hoe dat ja. nou gaat. Ja. Het is tegenwoordig best wel actueel, de 3D-printer. Daar maken ze uh, heel mooie dingen mee. Uh, bij ons kunnen ze dan ook een verzoekje doen van... is het mogelijk dat ik oh God, een naamplaatje krijg van 3D? Of, en dan kunnen ze dat verzoek doen. Dan gaan we kijken wat mogelijk is. En kunnen ze het, als het mogelijk is, later ophalen. Oké, okay, want, want uh, dan laat je dus een soort opdrachtje zeg maar, achter... En uh, jullie deelnemers, de mensen die zich bij jullie gemeld hebben... Uh, die op zoek zijn naar een, een betrekking... die kunnen dat dan als vaardigheid weer gaan oefenen. Klopt. Dus zo zit het dan in elkaar. Zo gaat die wisselwerking werken. Heb ik ja, het goed begrepen? Dat Sto? klopt. Ja, ja. Zo ja. is het. Uh, verder hebben we ook met uh, nog uh, groenvoorziening. Dan zijn er uh, mensen die hun eigen tuintje... eigenlijk niet meer kunnen onderhouden op ja. de leeftijd... Um, die kunnen zich melden bij ons. En dan oh. komen de mensen bijvoorbeeld even wat, wat snoeien. Of nou, de tuin oh, in orde maken. Ja. Ja, um, dus dat is ook een project waarbij sommige mensen vinden het ook leuk om in het groen te werken. En misschien later daar ook werk in te vinden. Ja. Want die verbinding ja. proberen we altijd te maken. Ja, dat er dus ja want er... dat is natuurlijk iets waar je tegenaan loopt. Hè? Als je ineens een, een, verplicht een carrièrewijziging krijgt uh, om medische redenen of andere redenen... Ja, dat, ja. Je, um, uh, dat je slecht natuurlijk aan het werk komt... omdat je vaak geen werkervaring hebt. En dat is dus wat, waar jullie inspringen. Klopt. klopt. Om, om weer werkervaring op te bouwen in die sector die jij ambieert. Ja. ja dat is toch En, de, en ja. dat vraagt wat ondersteuning. Ja. Dat vraagt ook netwerk hè, van ja, werkgevers Ja, zeker. Uh, je, die moeten bij elkaar gebracht worden. Dat, ja. dat klopt. En uh, dat is ook het bruggetje... Uh, voor de open dag. We hebben een heleboel uitnodigingen gestuurd naar werkgevers... Ja. zodat ook werkgevers uh, de deelnemers ja. kunnen ontmoeten... maar oh. ook uh, informatie kunnen krijgen over de reïntegratiemogelijkheden... binnen de participatiebed. Okay. Want er zijn ook voor werkgevers... Uh, voor werkgevers is er ook gedacht aan om, om bijvoorbeeld mensen... met een lange afstand naar de arbeidsmarkt... Um, toch een kans te bieden binnen hun bedrijf. En uh, om daarover te informeren, dat zijn allerlei uh, overheidsregels, gemeenteregels, om daarover te informeren is ook deze open dag bedoeld. Nou, ik, ik vind het op zich een heel duidelijk verhaal. Um, is er nog iets, Hendrik, waarvan je zegt van nou, dit moet ik dan nog even kwijt? voordat we naar die donderdag op aangaan, dat de luisteraars dat weten? Nou, misschien is het uh, goed om te weten wat de locatie is. Uh, ja, zeker. Dus dan, ja, dat is misschien dat wel heel handig. En de tijden, ja. want het is, dat weten we inmiddels woensdag, ach, donderdag. Ik blijf maar steeds woensdag, dus ik weet niet waarom. Donderdag 7 maart zijn jullie aanwezig in de blauwe tram. De tijden weet ik even niet uit mijn hoofd. Dat is in de blauwe tram uh, van 1 uur tot 5 uur. Ja? In de middag um, wethouder meneer Bluis... die komt om half vijf nog een uh, Zandvoorts cadeau uh, in ontvangst nemen. Um, de blauwe tram is te vinden boven de uh, bibliotheek. bibliotheek? Ja, ja, en ieder wel bekend hè, bij het ja. louis -David carré. Ja. Ja. Dus, bent u geïnteresseerd in uh, het vinden van een leuke baan... maar weet u niet de weg naar een werkgever? Stichting De Verbeelding kan u daarbij helpen. Ga dan naar de open dag op 7 maart van 1 tot 5... en ontwikkel jezelf naar een leuke baan met behulp van de stichting. Uh, wilt u nog wat meer informatie? Dat kan via de website www.deverbeeldingzandvoort.nl Rest mij alleen nog maar, Hendrik, je hartelijk te bedanken voor je toelichting even en je aankondiging dat deze mooie middag eraan zit te komen. En jullie heel veel succes te wensen met alle werkzaamheden en zeker die, die donderdag die eraan komt. Nou, en jullie ook bedankt, ZFM, voor de zendtijd die jullie hiervoor beschikbaar hebben. Uiteraard, altijd welkom, Hendrik. Dank Graag gedaan. Voor. Goed, nou, dat, is mooi. dat zijn mooie initiatieven, dames en heren. En ik lees net weer een dramatisch bericht. Oh jee. Ja. Ja, ik ken de Ben niet zo goed. Maar uh, in ieder geval lees ik dat uh, de zanger van The Prodigy... Uh, is overleden op oh. 49-jarige leeftijd. Jeetje, ja. wat zal daar nou gebeurd zijn? Wat ja. erg? Ja, dat is ik toevallig. Dus, nou ja. Hé, hey, maar uh, we hadden nog een uh, artiest in het licht, hè? of niet? Jazeker, ik ja. heb er vijf meegenomen. Ze Zo. zitten in de keuken. Moet ik er even eentje halen? Ja, haal er maar even eentje. Ja, oké, oké. Haal er maar even eentje, ja. Ja, want er is hier iemand die wil wat over zijn vriendin vertellen. Oh. Dus uh, daar komt hij dan. Ja. Tist in het licht. Ja, die is jarig vandaag. Ja, ik had nog een Chris, maar die zou jarig geweest zijn. Ik denk, hè, hoe kan dat nou, Chris? Ja, ja die leeft toch nog gewoon. Ja. Maar inderdaad, uh, wacht even hoor, want ik moet even mijn dinges afzetten. Ja. Zo. Uh, hij is uh, jarig, want hij is geboren in Engeland, Middlesbrough... Op 4 maart 1951. Zo. Ja. Wat een broekie. Ja. 68 geworden. Nou, wat ja, een broekie. Ja, ja, ja dat te... valt nog reuze mee eigenlijk, ja. hè? Ja. ja. Nou, ja, zullen we, ja, we gaan ja. de volgende doen? Ja, zullen we het doen? Ja, zullen we doen. Nou, daar zet ik de. komt er nu de volgende artiest. Wat is dit? Ben ik dat? Ja, dat ben jij. Oh ja, nou dat is hem, ja. Oh. Het is weer tijd om op te staan. Ik heb geen zin Hij heeft geen zin Om naar mijn baas te gaan Ik stel je me echt voor een raadsel, hoor. En uh, nou ben ik echt uh, even uh, de weg kwijt. Uh, Hoezo? Wie was dit? Dit was uh, Egbert Douwe. Ofwel oh. Rob Oud. Ach ja, natuurlijk. Ja! ja. ja. Geboren in Amsterdam. Uh, Rob Simon Oud op 4 maart 1939. En helaas overleden in Laren op 25 december 2003. Hij was een uh, Nederlandse discjockey. Natuurlijk bekend van uh, zeezender Radio Veronica. En... Uh, Nadat hij discjockey was, is hij opgeklommen... tot programmadirecteur van diezelfde omroep... En een heel bekend programma van hem was Goud van Oud. Ja. ja. Rob Oud. Ja, ja, een, ja. Ja, dat, ja. Ik ken het nummer natuurlijk oorspronkelijk in de uitvoering. De eerste, eerste versie hiervan. Dat was eigenlijk een beetje een, een hele gekke versie. Van Het heette die band. Oké. Okay. Ja, Uit de uh, 66 of zo. Ja. En um, dat heette ook zo. Ik heb geen zin om op te staan. Ja. Maar dit was een iets iet wat meer gecultureerde versie. En de <laughs> opvolger in de tijd waarschijnlijk van kom uit de bedsteen mijn liefste. Ja, want dat was natuurlijk zijn... Dat de grootste uh, ja, hit, hè? Was hit. Die, die had ook meer voor de hand gelegen om te draaien, maar ik dacht, ach, ach, wordt die anders. Hadden. Ah ja. En dan heeft hij nog samen met zijn dochter ooit een uh, ja, nummer ook. gemaakt, hè? Papa, wat gebeurt er? Ja. ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, ja, wat, wat gaan we eens vertellen. Vanaf 1 maart 2019 kunnen inwoners uit Zandvoort en Bentveld... gratis een aanhanger lenen van Spaarne voor het wegbrengen van grof Wethouder Joop Berens heeft geregeld dat alle inwoners van Zandvoort en Bentveld... zo'n gratis aanhanger bij Spaarne kunnen ophalen. En er is er al één inwoner die dat gedaan heeft. Um, je hebt dan wel een identiteitsbewijs nodig... en je moet een borg betalen van 50 euro. Maar die krijg je uiteraard terug weer bij inlevering. Je kunt de aanhanger online reserveren via spaarnelanden.nl. En daarna kun je hem ophalen bij de remise... aan de Onno-Kamerlingstraat 20 in Zandvoort. De service is uitsluitend voor particulieren bedoeld... en ook alleen maar om het grof vuil weg te brengen. Uh, nou ja, grof huisvuil, dat weten we allemaal. Dat is dus uh, huisvuil dat niet in een container past of te zwaar is. En als je meer informatie hierover wilt hebben... over bijvoorbeeld de inleveradressen voor grof vuil... kijk dan even op de website van www.sandvoort.nl en op de wedstrijd... Of, op de website van .nl Aanhanger. Nou, ook vanaf 1 maart is het natuurlijk ook weer een grote verandering voor ons... want dan is het in Zandvoort niet meer mogelijk... om tegen het gereduceerde wintertarief van 50 cent per uur te parkeren met de auto. En datzelfde uurtje gaat nu gewoon weer een paar maanden lang 2,50 per uur kosten. Kijk, dat wintertarief is natuurlijk bedoeld... Om het, om het voor bezoekers aantrekkelijker te maken... om in de winter naar Zandvoort te komen. En uh, ja, daar kunnen natuurlijk de Zandvoorten zelf ook lekker van mee profiteren. Maar dat zomertarief van 2,50 per uur is weer geldig. En dat is ook tot 1 november 2019 de situatie zoals die is. In de nacht van zaterdag 2... En zondag 3 maart is er een auto uitgebrand aan de Surinameweg in Haarlem. De brand werd rond 1 uur ontdekt. De brandweer heeft de brand weliswaar geblust, maar de auto kon niet meer gered worden. De politie gaat ervan uit dat de brand is aangestoken en is op zoek naar eventuele getuigen. Heeft u informatie over de brand, neemt u dan alstublieft contact op met de politie... Via 09008844. Nou, dan nog even tot slot. We hebben allemaal weer een uh, aanslag binnen van de uh, uh, gemeentelijke belastingen. En nou uh, ja, misschien een schrale troost... maar de gemeente Bloemendaal heeft de hoogste woonlasten van Nederland. Dus met Zandvoort zit daar nog onder... De huiseigenaren betalen dit jaar 200 euro meer aan hun gemeente dan vorig jaar. En daarmee zijn de bloemendalers bijna twee keer zo duur uit als in de gemiddelde Nederlandse gemeente. En dat blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigenhuis. De gemeentelijke woonlasten zijn een optelstom van de onroerende zaakbelasting en de afvalstoffen en rioolheffing. Huurders betalen alleen afvalstoffen en rioolheffing. Nou, tot zover het regionale nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, inmiddels is de regen die er was... in kleine buitjes naar het zuidoosten weggetrokken. En de rest van deze maandag hebben we een afwisseling... van wolkenvelden en opklaringen. Er is nog wel een buitje mogelijk. Maar goed, over het algemeen blijft het gewoon droog. De wind waait uit het westen tot zuidwesten en is hard aan zee... en de temperatuur stijgt naar een graad of 10. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt... en het komt tot enkele buien. De zuidwestenwind blijft flink doorstaan... en de temperatuur daalt naar een graad of 4. Morgen schijnt ook geregeld de zon... maar het komt toch ook weer tot enkele buien. De zuidwestenwind waait uh, uh, krachtig aan zee... En de temperatuur stijgt naar maximaal een graad of 9. En dan was dit het weerbericht voor ons verzorgd door de heer Rico Schreuder. Dat was het weer. Swingende zuidkik heb ik vandaag. Te geloven wat een het allemaal weer. Lekker, hè? Maar het is wel goed voor de spijsvertering, dit. Hè? Gewoon even, <laughs> even een dansje na afloop van een zware lunch en zo. Dus, ja, ja, ja. Mooi te maken, toch? Ja. Ja. ja, ja, ja. Over eten gesproken. Ja. Hmm. Oh, ja. ja. Wat gaan we vanavond eten? Geen idee. Ik weet het wel. Pak even gauw uh, je en een papier erbij. Oh ja, ja, jij weet het natuurlijk. Ik voel, ik voel een receptje opkomen. Hm? Oh, jij voelt een receptje opkomen. Oh. Oh, oh, oh, oh, Het ken oh, nog oh. net. Het ken nog net. Ja, nou, ruim toch. We hebben nog wel even de tijd. Ja, maar voor dit, uh, voor dit receptje. Oh. Is het zo'n speciaal receptje? Toch? Ja, het is een winterreceptje. Een winterreceptje? Ja. ja, ik lust het het hele jaar, hoor. Ja, moet mm. ik al zeggen. Nee. Nee. Oh. nee. Ik laat eerst Angela even praten, toch? Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja en dan, en dan ja, ja. Ja, ja. Ja, kom ik, dan kom ik. Dan kom jij. Komt zo, komt zo. Pak ze. gauw in de papier. Het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending, na te lezen via onze Facebookpagina www.facebook.com schuine lunch. Ja, nou, mag, nou, nou mag ik, mag ik, mag ik, mag ik. Ja, weet ho. je wat we gaan maken vanavond? Nee. Bruine bonensoep. Oh, lekker! En dat, dat recept wat ik ga vertellen, dat is gebaseerd op een uh, hoeveelheid voor vier personen. En het neemt slechts 35 minuutjes in beslag. Nou, hoeveel lekkerder wil je eens gezond? Nou, wat hebben we allemaal nodig? We gaan gebruiken twee eetlepels olie om te eten, hè? dus oh. geen motorolie, maar oh, gewoon, motorolie. ik denk iets van olijfolie of zo. Okay. Ja. Dan 150 gram mager gerookt spek in blokjes. 150 gram salami, ook in blokjes. Een a Gepeld en gesnipperd. En dan anderhalf teentje gesnipperde knoflook. Een winterwortel. Die kun je gaan schrappen en ook in blokjes snijden. Een blik gepelde tomaten. En zo'n blik moet je rekenen op ongeveer zo'n 400 gram. Dan een pot bruine bonen van zo'n 800 gram. Twee theelepels kerrypoeder twee groente bouillonblokjes, een eetlepel balsamicoazijn en wat fijn gehakte peterselie. Nou, wat gaan we daar nou allemaal mee doen met die ingrediënten? U gaat de olie verhitten in de soepan en dan laat je het spek uitbakken. Laat de worst een paar minuten meebakken. Voeg de ui, de knoflook en de wortel toe en laat deze fruiten tot de ui glazig is. Daarna voeg je de tomaat, de bruine bonen, de curry, de verkruimelde bouillon-tabletten en een halve liter water toe. Breng dit aan de kook en laat de soep met het deksel op de pan ongeveer 6 minuten zachtjes koken. Dan mag je het op smaak brengen met de azijn en wat zout en peper, Peper bedoel ik. En je bestrooit het met wat fijn gehakte peterselie. Je zou bijvoorbeeld ook, als je uh, vegetarisch bent... en je wil dus niet die, uh, die spek en dat salami in je soep hebben... zou je dat achterwege kunnen laten. Uh, nou ja, zet wat geraste, tafel, uh, geraste kaas op tafel om eventueel toe te voegen naar smaak. Ja. Uh, ik zou zeggen, eet smakelijk. Zet wat geraspen tafel op de kaas. Hè? Ja, zo ja. is het. Ja, ja doe is. ik regelmatig. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Mijn tafel gewoon bovenop mijn ingrediënten kwaar. Ja, dat is ja. lekker. Ja, is ja hoor. Ja. Goed. Nou, hartstikke goed. En wilt u het uh, nog eens rustig nalezen, dames en heren? Het staat op Facebook. Op onze Facebookpagina www.facebook.com. Uh, uh, schuine, strup, schuine streep Zandvoort uh, luncht. Ja, nou heb ik het. Helemaal goed gezet. Gaan we weer een. Uh, een uh, nou, nog één hoor. Uh, nog één, nog één. Oh. Ja? Ja, artiest in het licht? Ja, doen we. Oké, okay, komt-ie. Artiest in het licht. company Uh, Oorspronkelijke begeleiders van Bob Dylan natuurlijk. Ja, ja. Want uh, daar uh, zijn ze bekend mee geworden. En daardoor kregen ze ook kans om zelf uh, uh, muziek te maken. En uh, uh, wie is de jarig van het zoontje? Uh, degene die jarig is, dat is Richard Emmanuel. Ja. Uh, nou, hij, uh, hij is niet jarig. Uh, oh, het is, <laughs> want uh, hij was geboren op 3 april in 1943. Okay. Maar op de sombere dag van 4 maart 1986 heeft hij een eind aan zijn leven gemaakt okay. door ophanging... Ja. na jarenlang uh, acht flessen crammanier per dag te hebben weggewerkt. Dat is meest veel. Dat is erg veel. Ja. En hij is ook uh, op een gegeven moment, omdat uh, zijn grote... Compagnon Robbie Robertson, met wie hij heel veel hits heeft geschreven... die is uh, toen uit de band gezet op een gegeven moment. Ja. En toen wilde het succes ook niet meer komen. En nee. daardoor werd hij depressief. En is ook gaan snuiven erbij. bij. He, ba, ba, ba, ba. En toen, uh, ja, toen was er geen houwen meer aan. Nee. Toen wilde hij niet meer. Nee. Ja. Nou ja, dus veel we. te jong overleden. Ja, ja. ja, dat gebeurt in de popmuziek. Hè? Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Ja, dat soort ja. dingen die gebeuren in mm -hmm. de popmuziek. daar ja. nou, is niks aan te doen. Nee, zeker. Nee, nou ja, we doen het er maar mee. Toch? Ja, nou ja, goed. Uh, dit was een mooi moment om even weer stil te staan bij zijn leven. Toch? En dit zijn de Blues Brothers. Hoe vind je die? Ja, heerlijk. Ah. Het hebben uit Solben, maar dat Woe! was bekend. Die legendarische film. Vooral de eerste. De tweede was niet zoveel aan. Maar die eerste was, uh, was natuurlijk legendarisch. Met uh, ook al die oude soulknakkers er weer in. De, de, de, de oude Atlantic Soul begeleiders en zo. En Rita Franklin natuurlijk. Die, nou, echt heerlijk. Heerlijk. Wat een oh, film. Okay, okay. Ja? Um, uh, ja? Er is net doorgekomen dat uh, in, het, in, in de race naar de Grand Prix <laughs> van de Formule 1... Uh, de concurrent van, van circuit ze definitief niet meer als optie meedoet. Oh. Dus uh, de enige optie die open ligt, dat is nog uh, Zandvoort. Zandvoort. En als dat niet lukt, dan gaat het hele festival aan, uh, aan, aan Nederland voorbij. Oké. Okay. Ik krijg dit nieuws net doorgestuurd door collega Rob Harms. Oké. Okay. Ja. Nou, dan zijn wij blij in Zandvoort, toch? Om nou ja als, komt, ja, ja, als het komt. Ja, ja als het komt. Nou, ja. dan e komt het. We hebben nog eentje in het licht. Hè? Ja, moet je hem ja. even opschieten. Ga ik doen. <laughs> Artiest in het licht. Yes. De bassist van uh, deze band En eigenlijk ook het enige constante lid van, uh, van Yes, Voor de rest uh, varieerde het nog wel eens uh, af en toe. Maar hij was de enige die er eigenlijk altijd bij was. Chris Squire, de bassist. En hij zou vandaag jarig geweest zijn, toch? Ja, zeker, want hij was geboren op 4 maart 1948... en uh, helaas op 27 juni 2015... overleden aan de uh, gevolgen van acute leukemie. Is... Hij is trouwens ook uh, te horen op de achtergrond, hè? Want hij uh, zong ja. in het achtergrondkoor. Ja, ja hij, zing, hij zong ook heel mee, maar het ja. was niet de liedzanger... want dat was natuurlijk John Nee, dat Anderson. was hij niet. Nee, dat nee, was John nee, Anderson. Nee, nee, nee. Maar hij had wel ook een heel mooi heel geluid. We gaan er snel uit. Want ja, is, uh, zeker. Ja, is, we hebben weer pret gehad vandaag. Ja, ja, ja, ja. Dus ik zou zeggen, nog een fijne maandag. En uh, wat mij betreft tot woensdag. Ja, zeker. En uh, ik ben de donderdag weer. Gezellig. Ja, nou en of. Doei. Fijne dag he, he, he. nog. En bedankt voor het luisteren.